Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer geschoten in Brussel en dit keer is er een dode gevallen. Dat gebeurde in de deelgemeente Anderlecht... vertelt deze verslaggever van de VRT. Deze keer vond die schietpartij niet plaats aan het metrostation Clemenceau... Uh, waar de voorbije dagen al twee schietpartijen zijn geweest. Maar op een andere plaats in Peterbos. Dat is een wijk die een reputatie heeft dat er toch ook vaak drugs worden gedeeld. Rond vier uur van nacht is daar geschoten. En zoals je zei, deze keer helaas met dodelijke afloop. Dus ja, het is nu de vierde schietpartij op een paar dagen tijd... waarvan de derde in Anderlecht de reden waarom uh, er nu toch extra... Maatregelen worden genomen. De zes politiekorpsen van Brussel gaan nu samenwerken om de dader of daders te pakken te krijgen. En ze denken dat het mogelijk gaat om een oorlog tussen drugsbendes. Een grote stroomstoring in Breda. In een groot deel van die stad viel net voor half negen de stroom uit. Netbeheerder Enexis is ermee bezig. Op bijna 30.000 adressen daar kun je nu dus even geen koffie zetten of douchen. Een hulpdiensten zoeken in Alaska naar een klein passagiersvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. Aan boord waren tien mensen, negen passagiers en de piloot. Het toestel maakte een vlucht binnen Alaska... en had na een klein uur moeten landen. De zoekoperatie is lastig door de barre weersomstandigheden... waardoor ook het zicht erg slecht is. En de gemeenteraad van Nieuwegein heeft gisteravond... een minuut stilte gehouden voor de doodgestoken Sohani. Het meisje van elf werd zaterdag buiten... uit het niets aangevallen door een man. In een speciale vergadering vroegen raadsleden zich af... hoe het zover heeft kunnen komen... Je hoort de burgemeester. Je verwacht het gewoon niet in je stad, dus je merkt dat, dat iedereen zijn betrokkenheid wil tonen... maar ook wil laten zien aan de familie en de nabestaanden en alle anderen dat we heel erg met ze meeleven. Ook buurtbewoners hebben veel vragen. Zij zeggen dat er meerdere meldingen zijn gedaan van overlast door de verdachten. En het weer nog een grijze dag met vooral in het zuiden kans op wat regen of motregen. Opklaringen zijn er alleen in het noorden. Het wordt vandaag een graad of 4. Door de wind voelt het wel een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland, maar die levert je wel ruim een uur vertraging op. De A1 richting Amsterdam tussen Baarn en Blarikum, 6 kilometer...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 Hij is zachtjes, hè? zachtjes. Hij is zachtjes. He? zachtjes, ja. hij, is hey, zachtjes. Ja. hij is heel zachtjes. Hij is heel zachtjes. Ja, hoe, hoe, hoe kan dat nou dat hij heel zachtjes? Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. James, kun je misschien wat harder spelen, misschien. Ach, dankjewel. Ja, nou, jongens en meisjes, daar zijn we dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou bijna zeggen, de boys are back, maar ze zijn helemaal niet back. Nee, nee, Ze zijn nee, nee. weg. De boys zijn verdwenen. Nee, ze zijn, we we zijn we helemaal weg. Ze zijn weg, jongens. Ik denk, wanneer gaat dat nou eens gebeuren? Ja. Het tijd, hè? Ja, er werden mens... he? ja, al, tijd ging, dat werd al petities opgezet en zo. En, uh... Ik denk, wanneer Rotter is nou eens op, die boys. Ja, met zo'n hele boerenfamilie. Ja, het Dat is ook een ordinair programma, want ik bedoel, er zat ook een meisje bij. Een meisje? Er zat ook een, ja, een jonge dame. Ja, ja. En... Uh... We, we praten altijd alleen maar over boys back. Maar, uh, de boys, Bek. Maar dat meisje was ook elke keer terug hier in Zandvoort. Als dat meisje er niet was, dan waren de boys er ook niet. Hè? Nee, dat waren, dat, nee, dat konden we wel inpakken. Dat hebben we ook gedaan met Sinterklaas. Hè, surprises en zo. We hebben op mooi gepakt. Ja, ja, ja. Leuk, maar, dat is gezellig, hè? En, en jullie hebben nog een kerstboom neergezet? Ja, oh, ook, ook nog. Ja, die ja. Dat, wou je eigenlijk met Pasen doen. Ik zeg, doe dat nou niet, doe dat nou met de kerst. Ja, dat klopt. Maar toen zeg jij, ja, ja, ja, maar zo'n paastak Dat is een kerstboom. Ja, ja. Ja, nee, goed. Uh, nou ja, uh, nieuwe naam. Is dat het alleen? een Nieuwe naam? Nee. Nou, nee, dan moet je even... Uit, uh, Willem, ja. Willem, noem nou even volledig die naam. Dat de mensen goed uh, dat uh, door kunnen laten dringen. Dat het programma dus voortaan... Vrij... Vrijdag gebeurt het. Vrijdag vrij. gebeurt het. Ja. Ja. Nou, wat gebeurt er allemaal vrijdag, Willem? Nou ja, uh, dan, dan, dan, zijn, uh, dan zijn wij uh, weer op de radio. één keer in de twee weken. En dat blijft ook gewoon doorgaan natuurlijk. Ja. En, uh, um, Gerry die heeft zo nog wel een aanvulling over uh, hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. de komende vijf jaar, hoop ik. Ja. Uh, ja, want we hebben ik heb een licentie weer voor vijf jaar. Ja, maar dit was de tekst van Gerry. Je maait gelijk al het gras weer voor de voetjes weg. Dat is weer zo jammer dan, hè? Oh jeetje. Gerry! Gerry! Ja! Gerrie. Gerrie. ja. Uh, jij hebt een licentie op de Linda? Of, uh... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, we hebben een, een mededeling gekregen van het bestuur: dat uh, ZFM. Zandvoort, dus die heeft. Uh, die mag door, hè? Licentieverlenging 2025-2030. Nog, nog vijf, vijf jaar. Ja, dus Het moet nog jaar. wel uh, door uh, verschillende raden heen, maar in ieder geval is. Vijf jaar vijf jaar weer. Best wel een eind. Is bijgetekend, heeft bijgetekend. Best ja, wel een end hoor, een vijf end, jaar. He? Je zal het maar moeten zitten, vijf, ja, vijf jaar. Vijf ja. uh, ja, Maar dat is een positief bericht. Dat is een heel positief bericht. Ja. Ja. Ik zit er ja. even na te kijken of voor ons dan ook de contributie verhoogd wordt. Maar dat is ook nee, niet... Nee, daar hebben het niet over gehad. Daar hebben ze het niet over gehad. Niet nee, over niet over gehad. nee, nee. nee. Ja, nee maar, maar leuk. Het, uh, het is ja. Leuk bericht. Ik vind het hartstikke mooi. Nou ja, goed... Wat gaan, wat gaan wij doen in betekent de komende dat nou vijf, vijf dat, jaar dan? Betekent, ja, dat is een goede ja, natuurlijk. Dat is een ja. goede. Wat we gaan doen? Die komende ja, de, vijf de, jaar. De, de, de komende vijf jaar. Er ja, gaat wel wat gebeuren natuurlijk. Hè. Ook een nieuwe, nieuwe behuizing krijgen we. Nieuwe studio, nieuwe studio, nieuwe webcam, hoop ik. Ja, dus er gebeurt wel van alles. Ja. Ja, op ja, de webcam doet het niet. de mensen dus kunnen ons zwaaien Maar niemand ziet ons. Nee, nee. nee. nee. En uh, beste luisteraars, ik kan jullie vertellen... Uh, uh, Charles die heeft uh, vandaag een roze geblokte broek aan. Van plastic. Van plastic, hè? Ja, je zou er een plastic koffer krijgen, werkelijk. Ik heb mijn plastic bikini aangetrokken. Ja, het is, ja, het is je aanzien, bij de volgende keer. Leuk, zeg, hè? Ja, hoe moet ik dit, nou, this, this. Moet ik dit nou zeggen? Uh, het cadeautje moet wel in de verpakking passen. Ja, ja precies. Maar ja. Mijn, mijn plastic bikini, gerry zit helemaal te glunderen, joh. Die vindt dat nou, hij wel, is ja. is Je spel. vindt het wel leuk, leuk he? hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ze zeggen ze ja. oogverblindend. Oogverblindend. Oogverblindend. Oogverblindend. oogverblindend. Ja. Nou, is de, de stukje muziek wat je klaar hebt staan ook oorverblindend? Of, uh? Ja, al mijn muziek is oogverblindend. Ja, CCR en de... Ja, hoor dat nummer ook Jamie. alweer, jongens. hoe oh, nee, nee, Fortune Song. Ja, hoe? Fortune Song. Fortune, Fortune, Fortune, Fortune Song. ja. Yeah. Ah. Hey, ik heb net heb ik het raam opengezet. Wat ah. heb je gedaan? Het raam? Het, het raam, drama, moet je horen. Als het goed is, hoor. Oh, Lente. Hoor je ja, ja, Ja, ik hoor het. Ja. Gezellig, he? ja. ja. En, en dat ja. je dit hoort aan zee, dat is toch heel bijzonder. Dit? Ik heb mijn kanariepiet meegenomen, hoor oh, je? Kanalipiep. ja. <laughs> ja er is nee. geen mis, toch? <laughs> Leuk, hè? Ja. Ja. ja, maar ze toeteren ook als het niet bester is, denk ik. Nee, maar dat is een teken dat de lente in aantocht is. Ja, uh, toch? Ja, zeker. Ja, nou, ik kunt het raam maar wel weer dicht doen. Doe hoor, maar dicht, ook. ja. ja zo, het is ook. nog wel fris, ja. ja. Dan horen we die, die vogeltjes niet meer. Dat vind wel jammer. Nee, nee, nee. Ik, nee. Ik er, straks nog een keer het raam open. Ik werd er helemaal mee, ja goed. Ik werd er helemaal blij Ik van. ging er bijna een ja. eigen van weet je. Uh, uh, uh, ben jij wel eens dat je ochtends, uh, Willem, dat je ochtends vroeg opstaat... dat je gaat sporten of zo? Dat je gaat trimmen, gaat, trim, gaat hardholen of zo? Nee, ik ben meer een avondmens. Oh, want, en, en, ik Doe je dat wel? Nou, ik, ik heb vroeger wel gedaan, maar ik, ik wandelde vanmorgen door Aardehout. Best nou, een ja. best wel een zieke buurt Lachieke natuurlijk. Buurt, ja. En dan heb je ook van die tennisbanen. En toen zag ik al dames vanmorgen vroeg, ja, die gaan heel vroeg. vroeg. van die korte rockies. Ik denk, het barst van de kou. En die, die meiden staan daar gewoon. En dan staan ze met, staan met, met die rekkers te slaan. En Oeh! Ja, oe, ja. ja, oe, maar, mag ik, ja. Mag ik, mag ik, Maak het geluidjes erbij, weet je wel. Mag ik even wat vragen? Ja. Hoe lang heb jij er gestaan? Nou, ik heb er al een tijdje gestaan. Hoor. Oe, oe, je ging ja, om de geluidjes. Ik hoor dat geluid bij mij in de straat. Uh, dat hoor, ik. hoor je nooit. Nee, nee, dan nee dan dan dan we dan niet. geen tennisbanen natuurlijk. Nee, nee maar, maar, maar da, da, da, ik hoor het wel eens. Maar dan zijn ze met wat anders bezig. Je bent er ook wel echt een Rockefeller ook, jij, hè? Ik denk, het, ik, het, denk ik, denk ik. Huh? Schat ik zo in. Ja, en nee, ik schat het ook in dat jij een Rockefeller bent. Echt, denk ik. Say it again. Oh, I love you. Chin, Chin, Chin. He had a fella, he had a fella, the trucks me. Rockefeller, Rockefeller. He had a fella, he had a fella, the trucks me. Rockefeller, Rockefeller. You're the lady, you're the lady that I love I'm the lady, the lady, who. You're the fella, you're the fella That drops me Rockefeller, Rockefeller a Rockefeller You're my Cinderella ooh. Nee, nee, ja, nee, nee, nee, ja. Ja, nou, er schijnen wat internetprobleempjes te zijn met de, met de verbinding van CFM. <kijkt> dat wij dus niet te zien zijn op de, op, de, uh, op de camera, zeg maar. Met de camera, in de op camera, camera, op op camera. camera, op camera, op camera, obscuur is het. of Oh Nee, dat was van Rembrandt, dat is weer wat anders. Ehm um, ja, goed, maar wel mogen. te beluisteren. We zijn wel te beluisteren. We zijn wel te beluisteren via TuneIn. Dat wel. En natuurlijk gewoon via de ether. Uh. <coughs> Oké. Okay. Ja, ik zie dat er een bestelbusje is uitgebrand op de parkeerplaats. De Bokkendoorns in Overveen. Ja, vertel er eens wat meer over. Oh, ja, ja is er, is een, er is een bestelbusje namelijk uh, afgebrand op de parkeerplaats. Op, bij de Bokkendoorns? Dat is ook toevallig oh, oh. want dat zei Wim ook net. He. Dat is yes. ook, dat hij het ook uh, Hoe Ik Hoe weet hij dat nou? Uh, ja. Ik weet alles. Donderdagavond uh, rond uh, kwart voor acht luisteraars is uh, de brandweer uitgerukt naar restaurant de Bokkendoorns aan de Zeeweg in Overveen. Dus is de zethouder van Gelukpark heet dat daar. Ja. ja. Uh, op het parkeerterrein van het restaurant stond een bedrijfsbusje in de brand. Oh jee. Oh. Ja, dat bleek gewoon doos te zijn. Het oh die, ja, ja een steektoer. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, de brandweer heeft de brand geblust... maar kon niet voorkomen dat het voertuig geheel verloren ging. Oké. Okay. Bij politieonderzoek naar de, naar de brand uh, werd, de omgeving, uh, werd in de omgeving een uh, jerrycan met benzine aangetroffen. Oh mijn god. En daarom gaat de politie natuurlijk uit uh, dat er sprake is van brandstichting. Jeetje. Berger heeft overigens uh, even later het wrak. Dat was nog wel, alleen nog een een wrak. Oh, dat was naar. Af, geen uh, geen ongelukken verder gebeurd? Nou ja, een busje is verbrand. Maar niemand, geen persoonlijke ongelukken. Nou, er lagen drie. Ja. <laughs> drie ja. mummies in. Nee hoor, Nee, gelukkig niet. Geen, oh, fijn. Ge nou, geen, okay. pers geen persoonlijke okay, letsel. Nee, nee, nee, nee. Maar dit is toch niet op de menukaart? Dat is toch niet op de menukaart? Want dan is er geen uh, tourne denk ik, vandaag. Tourne niks. Toen nou helemaal niks. Doe nou helemaal Mag ik niks. even zeggen dat we straks een gast krijgen? Ja, vertel maar, even. <coughs> Gerry, wat krijgen... krijgen we straks? Nou. <laughs> we krijgen straks een gast van het Juttersgeluk. Ach. Juttersgeluk is, heeft op dit moment ook een uh, tentoonstelling in het Zandvoors Museum: Plastic op Drift. Oh. En uh, zij verzamelen namelijk elke dag uh, <coughs> Juttersgeluk. Medewerkers op het strand bij ons uh, verzamelen zij uh, plastic, afval op het strand. En zij maken daar hele mooie dingen van in het atelier in de Kerkstraat in Zandvoort ook. En dan komt straks uh, Diana, Diana Kruft komt van, uh, van uh, Juttens Geluk. Die komt vertellen wat Juttens Geluk eigenlijk is, wat het inhoudt, wat de mensen doen, wat ze doen in het atelier. Wat maar ze is. maken alles van plastic? Ja. Heel oh. leuk, ze maken sleutelhangers, ze maken ja. alles en nog wat. Ontzettend leuk. Ja. Dus ze, dat krijgt weer een ze, tweede, tweede leven. dan. Zou, weer. zou het voor onze, hier, onze jongen hier uh, niet ja. mogelijk zijn om een bikini voor te maken? Nou, je kan het straks pleester. vragen. Ja, kan hè? Ik nou. heb ook zo'n bikini gehad over, maar dat is van Albert Heijn ook. Heel raar. Maar uh, die komt dus uh, straks... Uh, oh, ja, om, om tien uur. Ja, Tien de klok. Ja, nou? De, rond de klok van tien. Is het dan... 5 voor tien is er 5 over 10. het kan ook 5 voor tien zijn het kan ook 5 voor tien zijn ja, ja. nou wonen jullie nu al bij een Dat was een leuke wandeling door de duinen ja. dat, dat je ja. zegt van nou ik ja hoor, ja. kan ook zonder hond he. je hoeft niet speciaal zonder hond kan je ook gewoon door de duinen ja, met de fiets wandelen kan je met de fiets kan je fietsen nog door de het is wel leuk om te melden vandaag in de duinen eh, luisteraars, kun je op zoek naar de winterakoniet wat dus dat nou en, en is dat wel een, plan, een plant een winterakoniet plant elke maand vertelt Duinbehoud, dat is een organisatie die, die heeft wat te vertellen. Nou, die vertellen in dit geval over wat deze maand te zien is in de duinen. Ja. Nou, deze maand, vandaag in het duin, gaan we op zoek naar de winterakoniet. Dat eens van gehoord? Ja, ja. een aconiet is een plantje, volgens mij. Dat klopt. Ja, dat een klopt. bloemetje. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, de atoniet, winteraconiet, oftewel era, eraniet Himalis. Nou ja, goed. Ik, vind jou, ik snap niks hoe jij dat doet hoor. Ik vind het Duits voor jou zo goed. Mooi hè? Ja, daar heb ik uh, weken op, uh, op oefend ook. Ja, ja. ja, ja, dat, ja, ja, ja we hebben daar ja. echt weken op oefend. En dan ga ik naar, naar ja. Groningen of we gaan naar Friesland. Boek een hotel daar en dan ga ik oefenen. Ja, ja je hebt gelijk. Nou, en leuk dan, hè? En, en ja, ja. dan is het wink niet of wink wel? Nee, Aconyte. Het is een plant die behoort tot de uh, ranonkelfamilie, familie net ja. als boterbloemetjes. Ja, ja, ja. ja. Uh, uit uh, het Grieks afkomstige naam uh, Erantis komt uh, dit plantje dus het voorjaar uh, mm. boven de grond. En uh, we hebben ook kans als we door de duinen wandelen. Het is een klein geel bloemetje, kan je me ontdekken. Maar het is wel een bijzonder bloemetje, geloof ik, hè? Nou, dat, dat is er niet altijd Ik ken het, ik. Ik, ik, ik, nee. ik ken het niet hoor. Nee, ik, ik ken niet. alleen maar boterbloemen ja, of boter... paardenbloemen. Ja, maar die zie je ook niet altijd. Nee. Nee. nee. Maar er is ook een bepaalde tijd. Meestal is het in februari maart. En als ik door de duin loop, zie ik al die hele mooie rode bloemen. Zie je dan? Dat zijn scharlrozen. En het ene moment zit ze op dat duinpannetje. en op het andere moment zit het op die dat, dat duinpannetje. Ja, scharlroosjes. Ja. Ja. Het is beschermd. Hè? Je mag het niet meenemen. Ik kan Heel. af en toe zo ontroerd raken hoe Willem dat allemaal vertelt. Ja, ook, hè? Hij dat meent is. het ook, hè? Hij me, ja, hij ja meent het, het ook. Ja. Maar Gerry, want ik, ik merk aan jou wel dat, uh, dat jij wel enigszins bekend bent met, met die winteraconiet. Nou, ja, jij, jij wist ik, al meteen dat het plantje was, ik, wist, Ja, ik ken het wel. Een aconiet is een plantje, inderdaad. Ik dacht maar, dat het over uh, hamburgers ging. Nee, en, en in, de duinen, he, nee, in de duinen heb je meerdere planten die dus heel zeldzaam zijn. Ja. Ja. En die dus al, niet, soms niet uh, groeien vanwege het weer of weet ik, wat allemaal omstandigheden. On dus soms, dat is net als met de parnassia. Parnassia is ook een plantje okay. of een bloemetje. Wat je ook niet altijd ziet. Nou ja, hier wel voor, dus massaal naar de duinen en zoeken naar de winterakko niet. Degene die Ach, hier, niet de, eerste niet hier de, de eerste winterakko hier in hetzelfde als je het eerste kivitei vindt. Wat win je dan? Dat ze brengen hier in de studio. De ja. eerste winteraconiet, die wil ik hier in de studio zien. En wat ga je dan mee doen? Nou, dan uh, in mijn haar. Bij mijn plastic bikini, dat, dat oh. kleurt hartstikke leuk. Jongen, ja. wat, zou jij, wat zou jij doen in het nachtleven van Amsterdam? Dat wil jij niet weten. <lacht> Tell me Dat is toch een lekkere muziek, dat is de Nightlife. Dat is toch dus hartstikke leuke muziek. Hartstikke leuke muziek. Ja, leuke ja. Muziek. ja nou, Er zijn steeds meer mensen die, die, die ons gevonden hebben. Ook via Intune. Tune in, hè? Tune in is het eigenlijk. Ook in het volle. Nou, Oké, okay. dat is College. Ja, DJC, hartelijk welkom natuurlijk. Fijn dat je luistert onder werktijd natuurlijk. Laat de baas dat maar niet zien. Nou, ik had toevallig een kennis in zon. Dat is ook oh, ja, ook toevallig. Ik had een kennis in zon. En die, die van de week was hij 50 jaar getrouwd. Ach. Dus ik bel hem op. Ik zei, jongen, vanuit de gewiliciteerd. Wat was nou je gelukkigste jaar? Hij zit nou 51 jaar geleden. <laughs> echt gebeurd. Luisteraars, jullie vragen, ja, hoe komt hij aan die onzin? Hij heeft een heel goed boek voor zijn neus leren. Zijn memoires. Hij vertelt gewoon zijn eigen verhaal. Dat is... Dat is, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is wel heel erg met jou. Ja. Kom met de kapper, dat is ook leuk. Kom met ja. de kapper. Ja. Want ik wil nou eindelijk wel eens normaal eh, ook de baard geschoren hebben. Nee. Nou, zegt die kapper, ik ga jou, jouw wangen, ga ik eens mooi kaalscheren. Ik heb hier een balletje, doe dat balletje in je mond. Ja. Dus ik doe dat balletje in mijn mond. Met je tong nou het balletje naar je linkerwang. Dus, dus ik, ja. nou... En hij schreef, nou jongen, glad, jongen, hartstikke mooi. Door dat balletje? Nou ja, dat balletje, dat bolde je wang op. Oh, en dan kan niet goed. Hij zegt, nou, met je tong dat balletje naar je andere wang. Dus ik het voor je wel? Ja, ja, ja. Tot mijn grote schaaf, dan moet ik ja zeggen. Ja, dus die andere wang ook allemaal glad, glad geworden. Ja, ja, ja. Ja. Ik zeg tegen die kapper: Maar heb je nou nooit dat mensen per ongeluk dat balletje dan inslikken? Ja. Hij zegt: Ja, dat gebeurt wel, maar dan heb ik hem de volgende dag gewoon weer terug. Dan heb ik hem de volgende dag gewoon weer terug. Doe wat. Doe wat. Ik, snap, ik snap het niet. Ik snap. Weet je wat? Leg me de, nog even uit. Zal ik even een stukje muziek opzetten? Hallo jongetje, wil je daar ogenblikkelijk mee ophouden? Alsjeblieft <laughs> A winter's day In a deep and dark Feats below On a freshly fallen silent shroud of snow I am a rock I am an island I've build walls And fortresses Friendship, friendship causes pain It's laughter and it's loving I just think I Feelings that have died If I never loved I never would have Steeds meer mensen hebben ons uh, gevonden via TuneIn. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, de omstandigheden zijn we dus niet uh, te zien, te zien. Hè, op de website. Uh, of te beluisteren via de website. Maar wel via TuneIn. Um, als je nou op de Facebookpagina kijkt van uh, het bruisende geluid van... dan zie je daar de link ook staan. Dan kun je erop klikken en dan hoor je ons nog. Gerry, hoe vind je dat nou om nou eens in een programma te zitten? Als vrouw blijende? ja. ...wat niet alleen maar over boys gaat. En gaat dat het ook een programma is van... ...vrijdag gebeurt het, er gebeurt nou wat. Nou, er gebeurt van alles eigenlijk. Voor, op voor de uitzending gebeurde er eigenlijk niks. Dat gewoon nee, tijdens, tijdens de uitzending hè, vrijdag gebeurt het. Ja. Vrijdag gebeurt het. Vrijdag gebeurt het. Ja, ja, ja. Nee, ik wil ik even, even, even, even, even bekendmaken dat degene die dat bedacht heeft... Ja, ja, oh. ja, dat is een beetje dubbel op he, eigenlijk nu eigenlijk. Want eigenlijk is het ja, niet eentje, maar twee. U zult het niet geloven, twee. maar dat is Rutte. Rutte is dat geweest van Rutte de, Rutte de NAVO. Heeft Rutte heeft bedacht, beste kerel. Niet kijken. van de NAVO, maar Rutte uit Zandvoort. Heel, heel toevallig. En mevrouw Rutte? Ja. Rutte, mevrouw Rutte. Rutte. Rutte, M. Rutte. M Rutte. Mevrouw Rutte. Toch? Zo mevrouw? is het maar net. Heel Zo goed. is Gerry, heel goed. Ja, ja nee, maar ja, Gerry heeft het bedacht. En, uh, en uh, ja, ik vind het toch wel. Uh, nou, het is ook een beetje. Uh, uh, uh, uh, ja, iedereen kent natuurlijk ook wel morgen gebeurt het, hè? Wanneer? Ja, morgen. Het zaterdag. <laughs> morgen gebeurt het ook. Morgen, het ja. radioprogramma. Ik denk dat iedereen dat wel kent, de luisteraars. Morgen gebeurt het, wat nog steeds gebeurt. Ja. Wat nog steeds op de radio gebeurt. is. Hè? Dus ja. dat is ook een. Uh... Maar, wat, maar wat, gebeurt ligt het dan achter ons of nee? Dat hoeft niet. Want morgen gebeurt met een T en dan moet ja. het nog gebeuren. Ja. En anders is het gebeurd en dan is het met een D. Ja. Ja. Kijk, de camera doet het niet. Dus we kunnen rustig gekke bekken trekken en houden. En ja, ja. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat jij dat, dat jij dat bedacht hebt. Samen met jou eigenlijk ook een beetje. En de mannen. Nee, nee, nee, dat klopt niet. Ik heb alleen het, het lidwoord weggehaald. Wat hebben we weggehaald? Het lidwoord heb ik weggehaald. Het had het eerst op vrijdag gebeurd. Het. Ja. Maar ik heb het woordje op heb ik weggehaald. Was jij dat? Ja, dat was ik. Ik denk, wie heeft dat, wie heeft dat op zijn geweest? Ik heb ook wel ik. ruzie met Gerrie gehad daarna hoor. De, ja. De, ja, dan komt ze naar Bloemendaal. En dan komt ze een verhaal houden. Hoogboten. Ja. Ja, ja, ja. boten. Wat jij, maar ik heb mijn na verzonnen. Ja, ja. ja. en dan gaat. is het ook, en dan is het ook op Bloemendaal. Ja, dat zeg je, hè? Op. Op ja. Bloemendaal. Maar we hebben nou weer een platonische verhouding met elkaar. Ja, het is weer helemaal goed. goed gekomen, ja, het helemaal goed gekomen, het is helemaal goed. We gaan weer helemaal door één deur. Ja, hoor. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, <laughs> dan hoop ik voor jullie dat het een draaideur is. Wat am I supposed to do with a girl? So wild And so full of living When jasmine stays Ja, wel, lekkere, lekkere muziek, weer ja, ja, ja, mooie muziek, Ja, he, lekkere, Ja, ja, ja, ja, ja jongens, muziek, deel, muziek ja. jongens. Ja, nee, ja, het is. Nee, het is uh, Doet mij denken aan de jaren 70. Uh, om precies te zijn, 1971. Toen uh, speelde ik met een beetje, het heet Les atlantiek Hoe oh, was jij dat? Dat was ik. Yeah. Uh, in Noordwijk. Uh, op de vrijdag, op de zaterdag, op de zondagavond. Tijdens het zomerseizoen begon al in maart, dus dat werd een lentenseizoen ook. Ja. Tot en met september speelden we daar elke vrijdag, zaterdag en zondag in de jaren 70. Ik weet nog, donderdag zijn ze altijd, vrijdag gebeurd. Ja, precies. Toen al. Hè? Maar, maar nou, leuk om dan te melden is dat dit soort muziek. Ja. En ook toen muziek al, dat je toen al had. Ja, ja. Dat, dat, ja. We, dat speelden we ook. En, en, en, waar en deden jullie de, dat dan, Sarah, waar, in, uh, in. In uh, Doenadeli, zo heette die. Was dat in de Hoofdstraat daar? Nee, nee het was. Uh, een, naar nou, Hoofdstraat, nee. nee, nee. nee die, het, was, ja, langer... het was eigenlijk tegenover het, uh, waar het casino was in, oh. in, uh, in Noordwijk. Oh. Uh, maar het was op een duin gelegen. Dus je moest een hoge trap op. Maar het leuke was, je had dus boven een hele grote zaal... waar een bandje speelde, ja. live ja, allemaal. Ja. En beneden had je ook een ja, ruimte nou, ja. waar een band speelde... En je had nog een klein zaaltje. En in die periode kwamen ook net een beetje discotheken Die kwamen oh, die een toen op. Ja. Dus ze ja. hadden een combinatie van twee keer live muziek en een discotheek. Dat ja. nou, was een stamvol. Ja, leuk. leuk hoor. Maar dat was toen zo, in die ja. tijd. Hè? Ik hoorde uh, de naam uh, casino hoorde ik vallen. Maar, uh, ja, dus, in Noordwijk was er vroeger ook een casino. Ja, nee, maar goed. Sans, wat hebben wij? Hadden wij ook een casino. Dat is nu weg, hè? Ja. En wat, wat, wat komt er voor in de plaats? Nou, dat weten we niet. Dat is het Badhuisplein, waar die dus op staat... en ja. het gebouw staat er ook nog steeds. Dat is niet bekend wat ermee gaat gebeuren. De gemeente die, die wil dat wel graag hebben natuurlijk. En zomaar daar zijn ze mee bezig. Maar ze, het hele Badhuisplein uh... wordt heringericht. Om het zomaar eens te zeggen. Ja. Daar hebben ze allemaal plannen voor gemaakt. Maar daar is de... Alle ondernemers in Zandvoort zijn het daar niet mee eens. Want als je aan het begin van de Kerkstraat staat... en ja. die loopt naar boven dan natuurlijk... Hè, ja. daar, dan kijk je dus al o, open kijk je de zee ja. aan. Ja. Maar nu hebben dus die architecten... hebben daar dus allemaal al gebouwen neergezet, zeg maar. En dan zie je het helemaal niet meer. Ja, maar, dus die, dus die in dus, ondernemers zeggen uh, dus, van... Dus, jongens, uh, dit, dit willen wij niet. Dus gebouwen die eigenlijk uh, uh, groter zijn... dan uh, waar de grens van ja. casino nu ligt. Ja. Want ja, want, want het casino dat, ligt links-links. Zeg. Maar ja. Dat zie je niet als je in de kerk staat. Maar nee. het is dus echt de vrije doorgang... Ja. waar die flats hebben gestaan. Hè? Die dat noemen ze horizonvervuiling. Hè? Ja, noemen ze juist. Dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, jee. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Het begint een beetje op dingen te lijken. Ja, dan. ja maar ik ja. vind het ook niet mooi. Want nee. nou, weet je, dan kijk je echt meteen tegen gebouwen aan... En ja, maar het is nog geen uitgemaakte <kkk> zaak. Nee, dus nee, het is, is inderdaad Het is allemaal nog allemaal in onderhandeling. Maquette zo. Is en zo allemaal. Uh... <kkk> er is wel een maquette gemaakt. Kijk, ja. die, dat zie je zo hier ja. wel. Maar het ziet er allemaal wel mooi uit, maar ja nou, ze zijn, ga... zijn Schalkwijk, zijn ze ook begonnen met een ja. heel nieuw bouwproject ja daar is het helemaal was uh, van de week uh, wat, wat, heb ik ja. daar Mona Keizer uh, ja, ja, ja. Ja, ja. ontmoet wie Star Mona Keizer Mona Keizer ja vanwege de bouw, die, die kwam daar een een bouwproject uh, een volgende fase van een bouwproject dat is al een helemaal uitgemaakte zaak hoor dat gaat gewoon allemaal door er uh, is dus allemaal over nagedacht allemaal groenvoorziening enzovoort uh, maar uh, die Mona Keijzer, wat is die mager zeg? Is die mager? Och joh. Echt? Nee, serieus. Ja? ja je dat denkt zie nou, je dat... eigenlijk niet als je, nee. Als je daar... Nee, uh... supertenger. Ja? Ja, echt tenger. Maar ja. wel heel aardig hoor. Ja, dat, dat, zeker. Ja. Maar ja, als je hebben een goed leven ook volgens mij. Want ze loopt al die bouwwerken af. En ze krijgt overal wel lekker hapje en een drankje en een dingetje. Dus ja, ja. overal <laughs> staan al een snackkarretje of een voertukje. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dat hoort erbij. Ja, nee. hè. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja, ja. Ja. ja, nou ja, goed, dat is van Nou, het Zandvoortse Courant bestaat ook twintig jaar. Leven, leven, leven. Ja. Kijk, dat is ja. mooi. Ja. Gilles Kok. Gilles Kok, die heeft, ja. vader heeft het opgericht twintig jaar geleden. Ja. En Gilles is daarmee doorgegaan. Ja. Dus dat is ook al heel bijzonder. Het is dus ook leuk dat dat... Uh, nou ja, ik vind, ik vind uh, kijk, zoveel heeft... Uh, uh, ja, Zandvoort die heeft geen eigen krant. Die heeft wel, ja, dit... Uh, maar ja, en, ik, en daar ik, staat echt alles in ook. Ik vind he? dit prettiger lezen dan gewoon uh, gewone krant hoor, moet ik heel eerlijk zijn Ook ja, de manier want... waarop het geschreven is en ja. zo. Ja, Gilles, ja. deze veer is voor jou. Uh, de artikelen die geschreven zijn. Ja, uh, en er zijn ook veel gasten. Boeiend. Gasten, ja, nou, dat vind ik ook. De minister zijn er en uh, die hebben allemaal een plek uh, waarin het... Maar die man die is zo, zo betrokken bij, uh, ja. bij, bij, de, bij de krant al twintig jaar. En uh, ja. zou je zeggen, van uh, heb geen tijd voor andere dingen. Hij is ook nog secretaris bij de KNR in Zandvoort. Uh, ja, hij heeft veel pet op. hij heeft veel pet op. Ja. En die man die heeft meer petten dan als, uh, Sinterklaas Meijters heeft. Zeker weten. Ja. Dus, uh, Top hoor. Ja, heerlijk. Nou, heel fijn allemaal. Een stukje stu stu ja, muziek. Ja, ja. ja, dat lijkt me gezellig. Ja, me. ja. ik eens kijken wat ik ben in mijn doos heb zin. Even kijken. Ja, ik heb hier nog wat. Kom er maar uit, jongens. De sons en daughters. Ach wel, nee, de mamas en de papas ja. natuurlijk. Ja, ja, top, ja. ja, ja, ja. Zeg Willem, ken jij, uh, ken jij John Woodhouse nog? Ken ja, ja? Oh, dat is die man. Met uh, dat is die, die, uh, die accordeon. Die man die ja. lachte altijd, hè? Ja, maar en die ging ook vaak op vakantie. En, en dan nam hij ook zijn accordeon mee. Ja. ja. Maar die gaat op vakantie naar, uh, naar ver weg is dan. <hums> en die stoort neer met zijn vliegtuig. Jongen. Ja, in de jungle. Midden in de jungle. Maar hij overleeft dat. Hij, hij klimt dat wrak uit en hij gaat natuurlijk op zoek naar zijn accordeon. Dat is natuurlijk het eerste ja, ja, dat is zijn leven. Dus ja, hij, ja. hij, hij, nou die, en hij vindt hem zich. En hij doet het ook nog. Oh. Hoe is het mogelijk? Nou ja, John, die denkt, nou, ik moet toch een, een uitgang uit dat oerwoud zien te vinden. Dus die neemt die accordeon mee en die begint te wandelen door de jungle. Komt er ineens mm. een grote leeuw naar hem toe. Een? Een leeuw. Oh, leeuw. Je ja, leeuw. En ik bot uh, er nou, nou, door. Ja. Dus hij begint te spelen. Ja. Met die brede glimlach. Ja, ja, ja. En die leeuw die, die gaat liggen zo. Met zijn poten omhoog. Die gaat liggen krulen. <laughs> en die geniet zo van de muziek. Dit is toch ongelooflijk. Ja, leuk. Ja. Leuk hè? Ja. Dus nou, daarom nou, denkt John, ik ben veilig met mijn ja. akkoord. Dus ja, hij loopt verder. Weer een leeuw. Ja. En John meteen weer met spelen. En ja hoor, ook die leeuw die, uh, die regen een beetje anders. Maar die ging ook liggen en die. Genoot ook mee van de muziek. Ja. En John loopt door, weer een leel. Maar die John, die wordt, die wordt gewoon uh, opgegeten door die leel. Echt waar? Ja, echt gebeurt. Dan zit er een stelletje aap in de boom. Zegt die ene aap tegen die andere. Wat heb ik hier gezegd? Als je die dove tegenkomt, is die de lul. Nou, Ja. <laughs> Ja, beste luisteraar, vrijdag gebeurt het... en u bent er allemaal bij, u bent er getuige van. Dus ik ben, uh, ja, ik ben hier niet alleen, daar ben ik wel blij om. Nou, over. als je het over muziek hebt, met uh, muziek met beesten... Ja. dat zie je ook, olifanten, die zijn ook gek op muziek, hè? Soms is er ook iemand... Nou, dat is echt ja, maar die hebt ook zo'n Nee, ah! Nee, <laughs> er is iemand die een piano, ja, ja. Een piano in, de, in de jungle zet. Een olifant met een piano? Nee. Nee, echt een, iemand die piano speelt. Ja. En dat zijn dan verweesde uh, olifanten. Ja. Die dus, uh, ja, weet ik wat, die worden daar opgevoed En die gaan gewoon om die piano staan als ja. die man speelt. En die gaan met hun slurf, soms doen, gaan ze ook die toetsen aandoen. Uh, en ze vinden het hartstikke leuk. Die gaan niet op hun rug liggen natuurlijk, maar <lacht> in ieder van... Het, het, het beste luisterij, maar goed is... dat de camera niet aanstaat. Hey, ik, ik, heb laatst, ik heb laatst wel gehad, ze ik in de sauna, kwam met een olifant binnen en zei, moet je daar mee eten? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou. Nee, maar het is echt waar. Jongens, jongens, jongens. Nee. Maar die olifanten dan, die in Amsterdam nee. de bananenbar in gingen, wat dacht je daarvan? Oh ja, dat is, oh, dat is ook gezellig. Gezellig ja. genoeg hè? De, ja. Ja. de apen. De? De apen ook natuurlijk. Hè? De, de apen, de monkeys. Ja. De monkeys. Here we come. Walking down the street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we're monkeying around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't want a time to get restless.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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is wel, wel leuk dat die apen dan ook meteen, die apen die voor John Woodhouse uh, die, die mening hadden van nou, uh, als je die dove Leel tegenkomt, ja. dan, uh, dat die apen dan ook meteen beginnen te zingen. Ik dus. sta er helemaal niet bij. Ik moest in één ja, jij... keer denken aan, aan vro vroeger. Vroeger had je een en de had je zo'n automaat oh, met al die aapjes ja, erin. Ja, wat was dat leuk. En dan gooi je er een dubbeltje ja, in. Ja. En dan gingen ze zo allemaal ja. op die bongo's. oh die dans, wat? Die bongo's. Waar die bongo's. Waren ja, ja, ja, ja, precies. En ja. uh, er en, en, en was er altijd eentje die tegen mij zei van... Hallo jongetje, wil je alsjeblieft niet met dat dingetje in het gaatje gaan zetten? Ja. Waar er geld in moest, weet je wel. Ja, ja. ja hoe word je maar dat was heel de leuk. De VND bij Vroom en de stond hij wil, nou, Willem, ja. Uh, Gergie. Ja. ja, wie wil je nou? Nou, jullie allebei, geloven jullie in reïncarnatie? Re re ja zeker. Absoluut. Ja, ja. ja? ja. ja. Nou, er zat een, een vader met zijn zoon, die zat er zo over te praten. Hè, van, over over reïncarnatie, hoe dat allemaal zou zijn. Kom je nou in de hemel, eh, reïncarneer je, oftewel kom je weer in een ander lichaam terug. Ja. Ja. Is dat een mens, is dat een dier? dier ja. Niemand weet het natuurlijk, hè? Nee. Niemand weet wat er gebeurt als je, als je er niet meer bent. Nee, nee, niemand kan het navertellen, hè? Nee, maar... Uh, nou, kan ik wel een leuk verhaal er, uh, erover vertellen. Ja. Op een gegeven moment, die vader en die zoon die hebben het er dus over, maar op een gegeven moment gaat die, gaat die vader gaat dood. Ja. En die zoon is toch wel. Die denkt van ja, nou, is mijn vader dood, dan nou wil ik toch wel eens. Die gaat naar een medium. Oh. Ja. En die zegt, ja, u, bent, u staat bekend in Nederland als een van de beste uh, mediums. Ja. Kunt u contact met, me, met mijn vader leggen? Want ik ben zo nieuwsgierig. Wat er nou na zijn dood gebeurd is, ja. is hij nou in de hemel of is hij nou geïncarneerd? Nou, zegt dat medium, ik zal me concentreren en het uh, uh, kost, kost uh, 100 euro en, en dan ga ik dat voor u proberen. Het medium uh, doet haar ogen licht. Ja hoor, zegt zegt ik heb contact met hem. Oh jee. Oh leuk, zegt die zoon. Ja, hij heeft uh, vijf keer seks op een dag. Zegt die zoon, maar waar zit hij dan? In de konijnenhok. Ah. Dat, dat zijn er geen grapjes. Ah. Uh, Reïncarnatie is als je iemand tegenkomt... die, die, die, die ah, Willem, in... je, je kan zo in een beest ook incarneren, hè? Is dat zo? Jazeker. Ik zeg... Uh, <laughs> nou, dat, dat, dat zeg je wel. Mijn, mijn, mijn overbuurvrouw, de mens 113 geworden. Ja. Die, die ging natuurlijk ook, uh, ook hemelen. En wat denk je, de volgende dag zag ik er weer terug, hè? <tie> ja... De mamas en de papa's. I saw her again. Ja, nee, wie kwamen ja. er nou eerst? Kwamen er eerst de papa's of de mama's? Wie, wie kwamen er nou eerst? Nou, eerst de mama's natuurlijk. Eerst de, eerst de mama's? Ja, want die had Adam en Eva. En, uh, en, uh, en, uh, en wie was er dan? Eerst eerste? Ja, maar als die papa... Zo, dat was de beste knal, hoor die dat? Ja, ja, dat is Gerry die keer. Dat is Gerry, ja. hè? Die ja. even, Gerrie die zit tegenwoordig bij een schietvereniging. Ja, die maakte een knallende uitzending. Die, die maakt een ja. knallende uitzending. Over, ja, knallend gesproken. Als je denkt knallen, denk ik aan geluid, denk ik aan licht. Ja, ja. ja, op 15 februari, luisteraars, ja. er wordt in Zandvoort voor de vierde keer uh, de Zandvoort Lightwalk georganiseerd. De Lightwalk. En er zijn nu al, uh, je schrik niet, er zijn nu al meer dan 5000 enthousiaste wandelaars die nou, zich hebben ingeschreven nee, voor de betoverende avondwandeltocht. Uh, de inschrijving is nog geopend tot en met maandag 3 februari. Is al, dus ook de inschrijving is nu dan al gesloten. Want maandag uh, 3 februari was de laatste kans. Dat kan niet meer, oh. hè? Ja. Maar ja, je kunt natuurlijk ook als bezoeker van Zandvoort... Kun je, je kan mee mee lopen toch? Kun, ja, maar kun je ook meegenieten van alles. Maar die... is dat één is dat tocht of zijn er meerdere, meerdere kilometers of weet ik veel? Ja, jij ja, ja, ja, zit gewoon... Oh, je, je, je, je, win, hij is een speaker, Gerry. Hij is een speaker. Ja? Ja. Hoezo oh, ben je? ik als een speaker? Van, hij, zit oh, van, je. Mijn, hij zit van mijn blaadje af te spieken. Nou. Ja. Nou ja, zeg. Ja. <laughs> nou ja. Maar luister, hey, zo'n helder licht ben ik dan nou ook weer niet, hè? Het zal voor het lightwalk biedt deelnemers uh, vier sfeervolle routes van van 6,5, van 10 en van 14 en, en van 18 kilometer. Zo. Vooral de 10 kilometer route die vorig jaar werd geïntroduceerd blijkt opnieuw een groot Succes. Dus een hoop mensen kiezen dan voor 10 kilometer. Het beste dan een stukje lopen hoor. Ik heb toen een keer allemaal gelopen, 48,5 kilometer. Ja, ja dat is, was, maar dat was in Rotterdam, dat was de marathon. Nee, hij was hier, ik liep verkeerd. <laughs> Je liep verkeerd. Ik liep verkeerd sorry. Oh, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar leuk, uh, ja, u kunt nu meer inschrijven, maar u kunt wel komen genieten hier in het land van al die kunstenaars die allemaal mooie lichtpartijen op kunstwerken hebben uh, gezet of zullen uh, zetten. Nee, toch? Nou. Heb jij daar een voorbeeld van, Willem? Jij woont wil in antwoord. Misschien heb je al wat gezien of zo. Of Gerry, heb jij wat gezien? Ik heb nog niks gezien. Ik heb uh, al wel gezien. Nog uh, niet? Nee. nee. Uh, toen ik dus uh, gisteravond, of vannacht eigenlijk, toen ik thuis kwam van mijn werk. zag ik al wel dat er allemaal al lichtjes waren. Oké. Okay. Ja, later, wel... later kwam ik achter dat er gewoon waren. Maar goed, het <coughs> hele jaar. Ik heb wel, ik liep van de week liep ik langs uh, Bouwerspellers. Een keer wel, Bouwerspellers. Daar woont onze Gerry. En uit haar appartement kwam licht aan, licht uit, licht aan, licht ik uit. Ik was aan het zijnen. Jij was aan het zijnen. Oh, nee. Nu snap nee. ik ook waarom ik snap. <lacht> nee, maar zij, zij, zij heeft gewoon geoefend voor dat lichtjesfestival. Ja. Want dat is haar inbreng dat aan, uit, aan, uit, ja. aan. Ging met de verkeringen vroeger ook zo. Aan, uit. Aan. Ja. Dat noemen ze, dat noemen ze, een, uh, noemen ze dat ook alweer een stoplichter gelaten. Ja. ja, jongens, we hebben nog vijf minuutjes. Ja. Uh, dan is het tien uur. En uh, dan wordt het heel spannend, want rondom tien, heb ik gehoord. Uh, daar schijnt, uh, schijnt er een, een, een bezoekster te komen. Dus uh, ja. eventjes snel op ruim hier, dan, uh, dan kunnen we in ieder geval het eerste uur achter ons laten. En ja, uh, yeah, we got get out of this place. Sturdy old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I